Zei meneer Spiller op de vrede toon. Ik hou wel van een waterpartijtje. Ik vind het de kroon op het geheel. Het geeft een idee van verzaaien, stemde Ronald Proudfoot in. Meneer Spiller keek hem scherp aan, alsof hij sarcasme meneer te horen, maar zei verder niets. Meneer Spiller voelde zich nooit zo erg op zijn gemak in het bijzijn van de verloofde van zijn dochter ook al was hij een perfect gentleman en al was Betty nog zo verliefd op hem. Ik vind alleen dat er meer doorkijk zou moeten zijn, ging meneer Spiller door. Er staan te veel struiken omheen. Dat zou ik toch niet willen zeggen, sprak mevrouw Digby met zachte, lieve stem. Als je over het pad loopt, verwacht je niet dat er achter de seringen nog iets is en dan ga je de hoek om... En dan ineens sta je ervoor. Ja, Voor mij was het een verrukkelijke verrassing toen u het mij vanmiddag liet zien. Ja, ja, dat, dat is wel waar, ja, gaf meneer spiller toe. Het trof hem wederom hoe lief en elegant hij mevrouw Digby vond. Een weduwe en een weduwnaar, niet al te jong en met wat kapitaal van beide kanten konden het best gezellig samen hebben in een mooi huis... met een tuin, en een kwart hectare en, en, en een kleine waterpartij. Het is zo heerlijk beschut, ging mevrouw Dikby verder. En dan die schitterende rhododendrons. Kijk, hoe mooi die waterdruppels op de bloemen en bladeren. Het lijken wel juwelen. En, en de rustieke band daar... Ik, ik wilde ook niets aan de rhododendrons doen, zei hij... Ik wilde de seringen om laten hakken, zodat er een, een doorkijk kwam vanaf het huis. Maar u hebt bij mij het laatste woord. Ik richt me naar uw smaak. Als u zegt dat de seringen moeten blijven, dan zijn ze bij mij voortaan heilig. Oh, nu durf ik in het vervolg nooit meer iets te zeggen, zei mevrouw Dickby hoofdschuddend. Maar de fontein was een schitterend idee de tuin is er nog veel mooier door geworden. Meneer Spiller vond dat ze gelijk had. Het woord waterpartij was misschien wat te wijds voor het marmeren bassin dat in een vijver stond van twee meter in het vierkant, maar de fontein die acht meter de lucht inspoot, mocht er wezen. En het spetten en ruisen van het neervallende water was een heerlijk geluid op deze zomerdag in mei. Nogal een dure grap, hè? zei meneer Gooch. Hij had tot nu toe gezwegen, en mevrouw Dickby vond het een onaardige opmerking. Ze vond meneer Gooch al vanaf dat ze hem had leren kennen, een ordinaire man. Ze begreep niet helemaal waarom hij op zo'n intieme voet was met haar gastheer. Nou, nee, nee, zei meneer Spiller, het, het, het water zit in een gesloten circuit. Hetzelfde water wordt steeds weer opgepompt. Ja, het heeft natuurlijk wel wat gekost, maar ik vind het het geld wel waard. Inderdaad, zei mevrouw Digby. Ja, jij zit goed in je slappe was, Spiller, zei meneer Gooch met zijn ordinaire lach. Ik ben geen miljonair, antwoordde meneer Spillerkort. Ik pas wel degelijk op de kleintjes. Ik zet de fontein bijvoorbeeld s'avonds af. Het is voor jou, gierige hond zei meneer Goets onhebbelijk. Er klonk een gong in de verte. ''Ah, het diner is klaar,'' zei meneer Spiller opgelucht. ''De sfeer aan tafel was een beetje gespannen,'' dacht mevrouw Digby. Ook al was Bertie nog zo'n lief gasvrouwtje. Dat kwam door meneer Gooch. Hij smakte en hij dronk te veel. En Ploutfood kon daar kennelijk niet tegen.'' Zijn toon tegen meneer Spiller was op het onbeschofte af en mevrouw Digby vroeg zich nogmaals af wat hij hier deed en waarom meneer Spiller hier genoegen meenam. Ze kende Koets nauwelijks. Hij kwam zo nu en dan logeren in de Villa de Pleasants. en dan had hij altijd erg veel geld op zak. Meneer Spiller was ongeveer drie jaar geleden in het dorp komen wonen en ze had hem meteen aardig gevonden... Ja, hij was dan wel niet een uitgesproken intellectueel, maar hij was vriendelijk, gulle gastvrij en dol op zijn dochtertje. Meneer Goetsch was een jaar later op het tapijt verschenen. Mevrouw Dickmeer nam zich heilig voor wanneer ze het ooit voor het zeggen kreeg in de Pleasants, En dat scheen er nu wel op te gaan lijken, dat ze haar invloed zou aanwenden om meneer Goetsch kwijt te raken. Zullen we een partijtje bretsen? stelde Ronald Proudfoot voor, nadat de koffie was geserveerd. Het was prettig, dacht mevrouw Digby, dat de koffie werd binnengebracht door een butler. Ha, Masters was uitmuntend voor zijn werk, hoewel hij ook chauffeur was. Het zou hier heerlijk wonen zijn. Door het raam van de eetkamer kon je de garage zien, waar de in stond. Boven de garage was de kamer van de chauffeur, met een fraai vergulde weerhaal op het dak. Ah, en dan was er nog een kokin, een keurig binnenmeisje, en alles gebeurde hier in huis precies zoals het hoorde. Misschien kon ze dan voor het eerst van haar leven een, een kamenier erop nahouden. Nou, en als Betty dan eenmaal getrouwd was... Het kwam haar voor dat Betty het idee van Bridge niet zo leuk vond. Bridge was nu niet direct een spel waarbij men blij kon geven van tedere gevoelens. Mevrouw Dickby zelf vond niet zo gezellig als een rustige robber Bridge... Bovendien raakte ze dan ook even meneer Gooch kwijt. Die britschte namelijk niet. Zij, wil je het niet leren? vroeg meneer Spiller. Nee, dank je feestelijk, zei meneer Gooch. Ik ga wat wandelen in de tuin. Waar is die Masters? Zeg hem dat hij whisky en soda brengt bij de fontein. En een karaf, hè? Ik heb geen pest aan een enkel glaasje. Hij graaide een handvol Havana's uit de sigarendoos en verdween door de openslaande deuren van de bibliotheek naar het terras. Meneer Spiller belde en gaf opdracht zonder commentaar. Even later liep Masters over het rozenpad richting Fontein... met een blad waarop whisky en soda. Ze speelde bridge tot tien uur dertig. Toen zei mevrouw Digby dat het haar tijd werd om naar huis te gaan. Meneer Spiller bood hoffelijk aan... haar naar haar dichtbijgelegen cottage te vergezellen. Het was een intiem romantisch wandelingetje... Met haar hand op zijn arm Meneer Spiller liep iets wat romerig terug Deed de voordeur open en kwam Masters tegen Waar is iedereen Masters? Uh, meneer Proudfoot is tien minuten geleden vertrokken En uh, juffrouw Elisabeth is naar haar kamer gegaan, meneer Oh, uh, is meneer uh, Gooch al binnen? Ik weet het niet, meneer, zal ik even kijken? Uh, nee, laat maar Stel dat Gucci zich vol had laten lopen met whisky, dan was het beter als Masters bij hem uit de buurt bleef. Keurige Masters met een zachte stem kon er wel eens misbruik van maken. Bediende kan je beter niet vertrouwen. Je kunt naar bed gaan, ik sluit wel. Goed, meneer. Uh, tussen twee haakjes, is de fontein uitgedraaid? Jazeker, meneer. Dat heb ik gedaan om half elf. Goed zo. Weltrusten, Masters. Weltrusten, meneer. Hij hoorde de man door de achterdeur weggaan en over de binnenplaats naar de garage lopen. Hij sloot beide deuren af en ging terug naar de bibliotheek. Hij maakte een brandy soda voor zichzelf en dronk er een slokje van. Hij wilde net Goets uit de tuin halen... toen dit heer door de openslaande deuren naar binnen stapte. Hij was dronken, maar niet laveloos, zag meneer Spiller opgelucht. En, zei Goets... Heb je ze geamuseerd hè? met je welwillende weduwe, bofkont? Eh, je, je hebt een lollig oude dag, hè? Ja, zo is het wel goed, zei meneer Spiller. Oh ja, dag je dat? Ben je butler niet? Ik ben niet toevallig baas, weet je dat? Ja, ja, ja, ja goed, goed, antwoordde meneer Spiller gedwee. Ga nu naar bed, hè? Het, het is al laat en, en ik ben moe. Hmm, het wordt nog veel later voor jou als ik met jou klaar ben zei heer Goets, en stond groot en dreigend en gemeend zwaaien op zijn benen. Ik uh, heb geld nodig. Ik moet meer hebben. Onzin, zei meneer Spiller. Je krijgt een toelage volgens afspraak. Je kunt hier komen logeren zo vaak als je wilt, maar meer niet. Oh nee? Meer niet? Jij krijgt kapsones, hè? Nummer 4132 van je jij er wel, hè, rotzaak? Stil! ''Stil!'' zei meneer Spiller, terwijl hij zenuwachtig over zijn schouwer keek. ''Straks horen de bediende je, of Betty.'' ''Ja, ja, Hoonde <lacht> meneer Goed, De bediende, Betty, Betty's verloofde, hè. Nou, die zal het erg leuk vinden, als die hoort dat de vader van zijn verloofde een ontvluchte gevangenisboef is. Hè? <lacht> Valsheid in geschriften, lekker fris, hè. Sluiten ze je zo weer op als ze dat te weten komen, hè. Ja, ik heb mijn strafnekjes uitgezeten, maar jij niet.'' Ik ben godomer, afhankelijk van jou, terwijl jij barst van de centen. Ik barst helemaal niet van het geld, Sam, zei meneer Spiller, maar ik zal zien wat ik voor je kan doen. Ah, dat is andere koek, hè? Dat is andere koek, zei de heer Goets vrolijk. Ja, geef me dan maar vijfduizend handje, contantje. Meneer Spiller verslikte zich bijna van schrik. Ze ben je nou gek geworden? Je, je kunt een cheque van 500 krijgen. Vijfduizend, hield meneer Goets vol. Anders hang ik het aan de grote klok. Maar ik heb het niet, stribbelde meneer Spilateren. Dan zorg je maar dat je het krijgt, gaf meneer Goets een antwoord. Maar hoe? Dat is jouw soeurs, jongen, dat is jouw soeurs. Dan moet je maar niet zo met geld smijten, hè. Jij met je rotfontein. Je, je, je, je, dit helpt je geen pest. Of je nou protesteert, keurig nummertje 4132, ik ben de baas en ik deel de lakens uit. En ik breek je je nek als je niet behoorlijk voor me zorgt, snap je? Meneer Spiller snapte het maar al te goed. Hij snapte dat meneer Groets hem op alle fronten de baas was en zweeg. Meneer Spiller was zich er niet van bewust dat hij heel hard geslagen had. Hij dacht alleen maar dat hij een wild gebaar had gemaakt dat Gooch zijn klap had willen ontwijken, dat hij gestruikeld was over een tafelpoot en toen gevallen. Het was hem allemaal niet erg duidelijk behalve één ding. Gooch was dood, waarschijnlijk met zijn hoofd op de koperen rand van de open haard terechtgekomen. Bloed was er niet, maar bij onderzoek vond hij een plek aan de slaap die kraakte als een eierschaal als je erop drukte. Het bleef doodstil in huis. Niemand had de enorme klap gehoord waarmee Gooch op de grond terecht was gekomen. Stilte. De klok sloeg elf uur. Hij veegde het zweet van zijn voorhoofd, kwam overeind uit de knielende houding en nam nog een brandy sterker dan de vorige. De drank deed hem goed. Zijn hoofd werd helder als glas. Hij had Goets vermoord, maar dat was niet zijn bedoeling geweest. Maar hij had het toch gedaan. En als de politie er eenmaal bij kwam, oh, hij huiverde. Ze zouden vingerafdrukken nemen. En wie schetst hun verbazing als ze de zijne zouden herkennen? Hij moest een alibi hebben. Kon hij de politie maar op een dwaalspoor brengen ten aanzien van het tijdstip waarop Gooch gestorven was. Als het er nu eens uitzag, alsof hij eerder was gestorven. Ja. Hij zou gestorven moeten zijn op het ogenblik... dat meneer Spiller met drie getuigen zat te bridgen. Maar hoe... was er misschien iets gebeurd uh, om tien uur dertig? Hij nam nog een borrel. En ineens wist hij het. Hij keek op zijn horloge. Het was tien voor half twaalf. Hij had de hele nacht nog voor zich. Hij pakte een zaklantaarn... en ging door de openslaande deuren naar buiten. Vlakbij zaten er twee kranen in de muur van het huis... Eén voor de tuinslang en de andere voor het uit- en aandoen van de fontein die verderop in de tuin lag. Hij draaide aan de tweede kraan en stelde de fontein in werking. Het was heel donker buiten toen hij de tuin instapte. Hij kon de spuitende waterstraal nauwelijks zien, maar het lieflijke geruis drong duidelijk tot hem door. Hij voelde een koele waternevel op zijn gezicht. In het schijnsel van zijn lantaarn zag hij dat het blad met de halfvolle Whisky op de tuinbank stond, zoals hij al verwacht had. Hij keek om zich heen. De seringen om de vijver waren nu een zege. De waterstraal was niet te zien vanaf het huis, nog in de rest van de tuin. Wat er nu kwam, vond hij vervelend, maar het was wel nodig. Hij likte langs zijn droge lippen en riep luid, Goed! Goed! Geen antwoord. Alleen een klaterende fontein klonk volgens hem abnormaal hard in de zuizende stilte. Toen ging hij terug naar huis. Nog steeds geen enkel geluid, geen beweging, niets. Hij deed de deur zacht van de bibliotheek dicht. Van nu af aan moest het doodstil zijn. Hij trok een paar rubberoverschoenen aan... en sloop weer als een schaduw door de openslaande deuren naar buiten langs het huis naar de binnenplaats. Hij keek naar de garage. Er brandde geen licht in de bovenkamer waar Master sliep. Hij deed de zaklantaarn aan en liep naar de deur van het berghok. Zijn vrouw was enkele jaren voor haar dood invalide geworden en hij had de rolstoel meegenomen naar het nieuwe huis. Op sentimentele gronden kon hij er maar niet komen om te verkopen en daar was hij nu erg dankbaar voor. Hij vond een fietspomp en pompte de uitstekend rubberen banden keihard op. Als voorzorg deed hij hier en daar nog een druppeltje olie om lawaai of piepen te voorkomen. Toen duwde hij de rolstoel doodvoorzichtig tot vlak bij het raam van de bibliotheek. Het was niet eenvoudig om het lichaam door het raam in de rolstoel te krijgen. Koets was een grote, zware man geweest en hij zelf was niet getraind op dat soort zaken. Maar ten lange leste speelde hij het klaar. Hij bedwong de neiging om te gaan hollen... en duwde de rolstoel langs het smalle stenen pad... in de richting van de seringen. Het zweet droop langs zijn rug. Het huis was nu onttrokken aan zijn blik. Maar het voornaamste kwam nog. Om geen sporen na te laten... moest hij het lichaam dragen over het grasveld naar de fontein. Nu maar bidden dat hij geen hartinfarct zou krijgen. Hij zette zich schrap... Voor deze krachtinspanning. Het was gebeurd. Het lijk van Gooch lag bij de fontein. De kapotte plek aan zijn slaap zorgvuldig op de harde stenen rand van het bassin. De hand slap afhangend in het water en de benen zo natuurlijk mogelijk neergelegd om de indruk te wekken dat de man gestruikeld was en gevallen. De fontein sproeide en woof heen en weer in de nachtwind. Meneer Spiller overzag het geheel en vond het goed zo. De tocht terug met de lege rolstoel was eenvoudig. Hij bracht hem terug in het hok en klom voor de laatste keer door het raam van de bibliotheek. Hij was een grote last van hem afgevallen. Zijn broek was alleen nat geworden en dat was vervelend. Hij probeerde de nattigheid weg te krijgen met zijn zakdoek. Zijn jasje had hij uit voorzorg uitgetrokken voor hij begon en het natte overhemd kon hij in de linnengoedman doen, dat was geen punt, de broek was erger. Hij ging zitten nadenken. Als hij de fontein nog één uur liet aanstaan, was het goed. Hij nam nog een brandy en wachtte. Om één uur stond hij op, zette de fontein af, sloot het raam van de bibliotheek en ging naar bed. Inspecteur Trampton was tot verrukking van meneer Spiller een zeer intelligente politieman. Hij volgde de aanwijzingen die hem voorgetoverd werden met de vasthoudendheid van een terrier. De dode was ongeveer om 8.30 uur 30 het laatst in leven gezien door masters. De rest van het gezelschap had gebridged tot 10.30 uur. 30. Meneer Spiller was weggegaan met mevrouw Digby, meneer Proudfoot was vertrokken om 10.40 uur 40 en juffrouw Spiller en de dienstbode waren naar bed gegaan. Meneer Spiller was teruggekomen om tien uur vijfenveertig of tien uur vijftig en had naar meneer Goets geïnformeerd. Daarna was Masters naar de garage gegaan en meneer Spiller zou afsluiten. Hij was tot bij de siringen gelopen en had meneer Goets geroepen. Toen hij geen antwoord kreeg, had hij aangenomen dat meneer Goets al naar bed was. Het binnenmeisje dacht dat ze meneer Spiller naar meneer Goets had horen roepen. Ze dacht om elf uur 30, in ieder geval, niet later... Vervolgens had meneer Spiller nog wat zitten lezen tot één uur in de bibliotheek, had toen het raam gesloten en was naar bed gegaan. Toen de tuinman om zes uur dertig het lichaam vond, was het nog nat van de fijne waterdruppels van de fontein. Het gras eronder en omheen was doorweekt, maar aangezien de fontein om tien uur dertig was dichtgedraaid, betekende het dat het lichaam er gedurende een lange tijd had gelegen omdat Gooch veel whisky had gedronken, werd aangenomen dat hij een hartaanval had gekregen of dat hij in zijn dronkenschap was gestruikeld en gevallen. De stenen rand van het bassin was hem noodlottig geworden. De uitspraak luidde, dood door ongeval. Vroeging had meneer Spiller niet. De opluchting was te groot. Alleen een mens dat jaren slachtoffer is geweest van een afperser kan dit navoelen. Het verlost zijn van de eeuwige aanwezigheid van zijn kwelduivel, de grove taal, het altijd weer meer geld willen hebben, de angst voor zijn dreigementen. Het was een weldaad. Hij nam zich voor om die middag mevrouw Dickby een bezoekje te brengen. Hij kon haar nu vragen met hem te trouwen, zonder angst voor de toekomst. De geur van de seringen was overweldigend. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, zei Masters. Meneer Spiller, die peinzend naar zijn spuitende fontein keek, richtte de blik op zijn butler, die in eerbiedige houding naast hem stond. Als het u schikt, meneer, wilde ik voortaan graag binnen huis slapen. O ja, zei meneer Spiller, waarom, Masters? Sinds de oorlog ben ik een slechte slaper, meneer. Het kraken van de windwijzer is erg vervelend. Kraakt dat ding? Ja, meneer. De nacht van dat vreselijke ongeluk van meneer Goets draaide de wind om kwart over elf. Het kraken haalde me uit mijn eerste slaap, meneer. Het stoorde me erg. Een ijskoude hand greep de maag van meneer Spiller. De ogen van de butler deden hem ineens denken aan de ogen van Goets. Het was hem nog nooit eerder opgevallen. Het is eigenaardig, meneer, als ik het zo zeggen mag, dat het lichaam van meneer Goetsch is nat geworden van de fontein, terwijl de wind om 11:15 uur 15 van richting veranderde. Tot 11:15 uur 15 viel de waternevel namelijk aan de andere kant. Ja, en meneer, ik draaide de fontein om 10:30 uur 30 uit. Zoals het eruit zag... Moet Later dan elf uur vijftien zijn neergelegd, meneer, ja, en de fontein moet weer zijn aangezet, meneer. D -d -d Dat is vreemd, zei meneer Spiller. Hij hoorde de stemmen van Betty en Ronald Proudfoot aan de andere kant van de seringenhaag. Ze schenen heel gelukkig te zijn. Het, het hele huis scheen gelukkiger te zijn nu Goets weg was. Vreemd? Ja, meneer. Ik wilde nog even zeggen dat ik uit voorzorg uw zwarte broek heb gedroogd en geperst. Oh, ja, zei meneer Spiller. Ik vertel de autoriteiten natuurlijk niet dat de wind gedraaid is om elf uur vijftien, meneer. Het onderzoek is afgesloten. Het is dus niet waarschijnlijk dat iemand daarop komt, tenzij hun aandacht erop gevestigd wordt. Alles bij elkaar genomen, is het misschien u wel iets waard om mij altijd in dienst te houden tegen, zullen we om te beginnen zeggen, tegen het dubbele salaris? Meneer Spiller deed zijn mond open, om te zeggen, loop naar de verdommenis, maar hij kreeg er geen woord uit. Zijn stem liet hem in de steek. Hij boog het hoofd. Ik dank u zeer beleefd, meneer, zei Masters, en verdween op fluwelen voeten. Meneer Spiller keek naar de fontein met zijn mooie, hoge waterpluim die beefde en boog in de wind. Een schitterend idee, mompelde hij automatisch. En het kost eigenlijk niets. Het is een gesloten circuit.